Goed wijnjaar was, weet ik niet. Wat ik wel weet was dat ik in dat jaar op kamers ging wonen in Tilburg. Voor een jongetje van boven de rivieren was dat een forse overgang. De textielindustrie in Tilburg lag inmiddels volledig op zijn gat. De werkloosheid was astronomisch. En het bijbehorende chagrijn in de stad was minstens even astronomisch. Zolang je veilig weggedoken bleef in het veilige studentenwereldje... was er niets aan de hand, sterker, kon je er een hele leuke tijd hebben. En het ging goed zolang je niet rode Steen in een kwaaie op straat tegenkwam. Mijn gasten vandaag is Jan Hamming, wethouder in Tilburg. Je hebt Rode een rol meegemaakt. Ja, ze is helaas overleden. Maar ze, had, uh, ze stond erom bekend dat ze een baksteen in haar handtasje had. En als ja. ze dan, uh, haar niet beviel, dan kon ze haar hard uithalen. Rodestine had een ongelooflijke uh, pokkenhekel aan studenten. Nou, ben jij als student ook net als ik in Tilburg beland, ooit? Ja. Uh, uh, en als Roodestien een groep studenten uh, ontdekte, dan begon ze te schelden. Ja, en overigens waren heel veel studenten ook heel goed met haar. Dus het was uh, een haat-liefde verhouding. Maar uh, als het haar niet beviel, dan, uh, dan wisten ze het ook goed te zeggen. En dat is ook wel typisch Tilburgs. Het is, Tilburg is ook wel een, uh, een, uh, een stad met mensen met een uh, ruwe pit en een blanke bolster. Hè? En dus, uh, dat is wel mooi om te, te merken vaak. Dat mensen het hart op de tong hebben. Uh, zeggen waar het op staat. Het is een beetje, ik zeg altijd, Rotterdam is een Tilburg van het zuiden. Of andersom. En uh, ja, dat heeft ook zijn charmes. Niet lullen, maar poetsen. Ja, het is gewoon hard werken. En, uh, en dat moest ook. Want kijk Tilburg, zoals je zei, kwam vanuit een verleden... met enorme werkloosheid vanwege de teleurgang van de textielindustrie. Ja. En de afgelopen twaalf jaar heeft Tilburg een enorme vooruitgang doorgemaakt. Tilburg is de stad met de snelste, econo grootste economische groei... van alle steden in Nederland. En we hebben 25.000 arbeidsplaatsen bijgekregen. En inmiddels is Tilburg niet meer de armste stad van het land. Uh, zijn we gemiddeld. En hebben we ook niet meer zo'n hoge werkloosheid. En dat is geweldig. Je bent hier omdat je wethouder bent. Je bent hier omdat jij drie dagen bent gaan uh, praten... met met mensen in de stad of van alles en nog wat. We gaan een beetje hebben over de arbeidsmarkt. We gaan een beetje hebben over jouw eigen partij, de Partij van de Arbeid... waar landelijk ook heel veel mee gebeurt en waar een hoop mee aan de hand is. Um, heel even, Jan, over die, uh, die tijd. Want ik, ik vertelde net aan een collega dat uh, de eerste keer dat ik in Tilburg kwam... Uh, dacht ik dat al die vrouwen op straat ruzie hadden op de markt... Want het dialect, de taal, is heel hard. Ze ja. platen allemaal een beetje zo. Ik overdrijf niet allemaal, maar in mijn, in mijn beleving... Ik kwam van boven de rivieren, praat allemaal... Diep uit de keel, een beetje zo. Ja... Nee, wat het, is, het is een hele scherpe, een beetje knauwerige taal. En volgens mij, dialect, en dat dialect. Uh, ik kwam uit Breda, naar Tilburg, dus 20 kilometer verderop. En ik moest, in het begin kon ik het ook echt niet verstaan. Je verstond ze niet? Nee, je verstond het echt niet. En dat, dat heeft echt te maken met het feit dat, denk, is volgens wetenschappers, die hebben daar onderzoek naar gedaan. dat de, in de textielindustrie, uh, die machines uh, maakten heel veel lawaai. En de mensen die daar werkten, de vrouwen die daar werkten en ook de mannen, moesten daar overheen schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. En daardoor is dat dialect heeft een bepaalde accent, scherp... scherp accent oh. gekregen. Ja. Dat verhaal ik niet, wat grappig. Ja. Wat, wat is uh, voor jou als wethouder Tilburg voor stad? Als je zou moeten, wat, wat is het karakter? Tilburg is, is bijzonder... omdat het buurtschappen zijn die aan elkaar gegroeid zijn. Ja. Nou, Tilburg is van oudsher niet echt een mooie stad. Dus het staat niet echt bekend om zijn historische nee. schoonheid. Zeg maar. en moet het, we moeten we het ook niet van hebben. Maar het is wel een stad met, wat ik al zeg, met een enorm karakter met contrasten tussen oud en nieuw. Uh, ja, en wat ik het mooie vind, zijn de mensen. Men is altijd bereid om samen te werken... over eigen, beschutting heen te kijken. En er zijn geweldige samenwerkingen, onverwachte samenwerkingen... tussen mensen waarvan je eigenlijk denkt... die kunnen niks samen met elkaar hebben. En of het nou de cultuursector is, met, met uh, mensen uit bedrijfsleven, mensen van verschillende culturen. En, nou ja, dat, dat is mooi om te zien. Dat, uh... Het contrast was er in mijn tijd ook al heel sterk, want ook in die tijd was er een hele bloeiende, nog steeds hele bloeiende pop. Uh, veel ja. beentjes, ja. leuke oorspronkelijke ja. beentjes. Uh, heel veel jazzmuziek ook. Het actiewezen met het uh, kruisraket en zo. In Tilburg was echt het bolwerk van het zuiden. De RK Vultpoepers. De RK ja. En nog steeds hebben die nog maken die uh, een belangrijke humenslaag uit voor de cultuursector in Tilburg. Ja, ja nou goed, laten we niet iedereen buitenspelen. De RK veelpoepers was, was eigenlijk een band, maar het was ook meteen een soort commune. En het was, dat was he eigenlijk... Ook een beetje een soort, soort broedplaats van, van wat SP gedachtegoed geworden is. Heel veel dingen samen doen. Uh, ja, zo. en wat je in Tilburg ziet is, is dat het nog steeds heel sterk is. En dat vooral ook uh, de, de stad daar uh, goed uh, mee heeft geboerd. En ben is gedijd. Dus het mooie is dat... Uh, maar wat bedoel je? Waar, waar goed mee gedijd hè? Nou ja, een enorme groei doorgemaakt. Uh, juist omdat iedereen zoiets had We moeten de handen uit de mouwen steken. We krijgen, het komt hier niet aangewaaid. In Tilburg komt het niet aangewaaid. Uh, met die enorme werkloosheid en teloorgang van die textielindustrie... moesten keihard gewerkt worden om, de, worden om er bovenop te komen. Vanuit Den Haag uh, moesten we het niet verwachten. Hebben we het nooit moeten verwachten. Ook nu niet. Ze dus we moesten het op eigen kracht doen. De Tilburgers moesten op eigen kracht knokken. Maar het is grappig dat je dat zegt. Want het feit is, is, in mijn beleving althans... Waar heel veel Tilburgers geneigd om de schuld buiten zichzelf te plaatsen. Dat was altijd, zij hebben het verknald van mij. Zij, en ik bedoel de macht, whatever, hebben het verknald. De textiel heeft ons, de werkgevers, de kerks hebben ons allemaal in de steek gelaten. Dus daar zat niet een gevoel bij van, wij gaan nu zelf aan de Ja, dat slag. is ook die beroemde uitspraak van... de, de bazen hielden ze arm en de, de kerk hield ze dom. Nou, ik weet niet of het zo was, maar wat je wel ziet... is ah, dat de schuld, door, denk ik. Ja, de schuld bij anderen werd gelegd en... Uh, nou, misschien is dat ook wel zo geweest in die historie, maar het mooie is wel dat mensen zich dat hebben, daar ont, hebben ontworsteld hebben. En dat in Tilburg een enorme power is ontstaan: van wij knokken zelf voor onze toekomst. En ja, dat, dat heeft een enorme dynamiek opgeleverd voor de stad. Zie je ja. daar een breder eh, iets achter en onder? Dat die gedachte dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen lot, zie je dat het dat meer en breder gebeuren nu? Ja, nou, ik denk dat het ook wel bij deze tijdgeest hoort. Dus ik denk dat we wat dat betreft ook een, een voorsprong hebben in Tilburg. Uh, wij zeggen, de, de crisis is een kans. De, de, deze crisis is ook een kans om er vooruit te komen. En uh, zeker als je bereid bent om samen te werken en niet in je schulp, schulp te kruipen. Maar uh, ja, vooral ook met mensen met wie je misschien niet verwacht gelijk zaken te kunnen doen. Toch zaken gaat doen, dan kan je een heel eind komen. Als je kijkt naar, naar de ontwikkelingen op, op uh, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dan zie je dat de overheid steeds verder zich terug gaat denken. Ja. Het heeft te maken met geld, maar het heeft ook heel natuurlijk te maken met keuzes. Dat betekent wel dat, dat de verhouding overheid-burger verandert, of niet? Ja, dat, uh, dat is ook zo. Dus ik denk dat uh, ook het Tilburgse bestuur eigenlijk de afgelopen dertig jaar uh, dat al, altijd wel heeft gerealiseerd. Dus wij zijn denk ik meer altijd hebben beseft dat we het oliemannetje zijn. Dat we uh, af en toe misschien wat geld uh, beschikbaar kunnen stellen. Maar vooral dat we verbinder zijn, dat we makelaar zijn. en mensen bij elkaar kunnen brengen die zelf dan initiatief nemen. Uh, dus het is vooral altijd terugleggen geweest van initiatief in de stad. Ja, maar dat zeg je. Maar de pemperende overheid is toch heel lang het uitgangspunt geweest? Ja, ook in Tilburg natuurlijk. Ik bedoel, dat is in heel het land wel geweest. Maar in Tilburg uh, hebben we het, hadden we daar niet alleen mee gered. Dus wat je wel ziet, en in Tilburg steeds mensen hebben we beseft... van moeten we het zelf doen uh, om uit de crisis te komen. En dat is ook uh, gelukt, denk ik, dankzij... Die enorme inzet van uh, mensen uit de cultuur, maar ook vanuit de parochies, vanuit uh, het bedrijfsleven. En vooral de bereidheid om samen te werken. Ja. En uh, de overheid heeft daar een beperkte rol in gehad. Natuurlijk hebben we daar een goede aanjagende rol in gehad. Ik denk dat het altijd belangrijk de afgelopen dertig jaar colleges hebben gehad. En wethouders en burgemeesters niet te vergeten. Broks, Stekelenburg, Vreeman, uh, nu Dat zijn mensen geweest die ook wel hun uh, nek uitstaken en, en benaderbaar waren. Eh, dus we eh, zijn altijd dicht bij mensen geweest, naast mensen staan, achter initiatieven staan. En vooral dan de, de stad zijn werk laten doen, zeg maar. Ja. Een onderstroom die je nou ziet is dat, maar dat wordt steeds meer een bovenstroom. Dat, dat, eh, dat, dat mensen in, in de politiek gaan zeg, zeggen, luister, we moeten naar empowerment toe. We moeten naar een situatie toe dat je mensen in wijken bijvoorbeeld, stel er is een wijk en dat is mm -hmm. een probleem. Dat die wijk zelf met een initiatief komt en de overheid zegt niet meer wij lossen het op. Wij bedenken het, maar jullie bedenken het. En wij zijn bereid om het te faciliteren. Ja. Nou ja, dat is iets wat we denk ik al, uh, waar we wel een traditie in hebben in Tilburg. Uh, vandaag, ik, ik heb deze weken veel gesprekken gevoerd. Ik heb voorgenomen honderd gesprekken te voeren met mensen die te lijden hebben onder de bezuinigingen. Minima vooral, mensen die in armoede leven. En vandaag was er uh, uit een wijk, de armste wijk van Tilburg, Stok Hasselt... met veel problematiek, uh, kwamen bewoners. Die zeiden, wij willen zelf een aantal dingen doen. Wij willen zelf initiatief nemen om dit tijd te keren... Met een aantal hele goede ideeën en initiatieven. En wat voor problematiek heb je dan over? Grote werkloosheid, uh, veel jeugdproblematiek, veilig onveiligheid, uh, jeugdproblematiek armoede. Jeugdproblematiek betekent op straat rondhangen, overlast, criminaliteit. Dat ja, okay. ja, maar ook uh, armoede grote werkloosheid eh, en schooluitval. Traditioneel is het zo, er ligt een probleem... en dan, zeg, dan kijkt iedereen vrolijk naar jullie toe... en zegt de overheid, los het fijn op. Ja, daarvoor heb ik gezegd, dat moeten we dus niet meer zo doen. Dus die hele wijkimpuls, zoals we die in Tilburg hebben... wij zijn eh, in de gelukkige omstandigheden... dat wij destijds geen, eh, geen vogelaarwijk werden. Niet een van die 40 wijken kregen toegewezen... omdat wij daar allemaal net wat boven zaten. Dus gelukkig, dat betekent dat een hoop subsidiegeld... Nou ja, nou gelukkige omstandigheden, omdat het een hoop... Eh, een hoop fus opleverde en vooral een hoop bureaucratie... en een hoop toezicht en een hoop verantwoording. Terwijl wij in Tilburgsvies hadden van... Nou, ik heb er ook een glas bier op gedronken... heb ik wel eens gezegd dat we het niet werden... omdat we daarmee ook wel weer het op eigen kracht... volgens onze traditie ook op eigen kracht moesten doen. En dat heeft veel losgemaakt. van Wij zullen eens dus laten zien dat we het zelf ook kunnen. En wat je dus ziet is dat dan heel veel bewoners in die wijken... Nu zelf bezig zijn om eh, met steun van de overheid, soms met wat geld ook van woningbouwcorporaties, zelf ook dat tijd te keren. En dat is beter dan dat wij als overheid alles doen. Dus... Dat is... Vandaag kreeg je dus zo'n voorbeeld te horen. Nou, vandaag kwamen dus eh, ook door die gesprekken kwamen een aantal bewoners uit die wijk die zeiden: van wij willen met vrijwilligers in de wijk ook eh, dat armoedeprobleem eh, nog forster, steviger gaan aanpakken. Maar kan dat? Kan je dat vanuit de wijk doen? Ja, ik geloof wel heel erg in dat je mensen zelf in hun kracht moet benutten. Elk mens, hoeveel problemen die ook heeft, is ook ergens goed in. Elk mens heeft ook een talent. En waar we in dit land heel erg goed in zijn... is mensen altijd aan te spreken op hun problemen. En dat vooral te hospitaliseren. Van u heeft een probleem, wij gaan het oplossen. Maar niet van u heeft een talent en hoe kunnen we dat benutten. Ik, ik weet niet of je het briljante verhaal van hockeycoach Lammers kent. Dat vind een prachtig verhaal. Die had een, een, een dame in zijn team... Die was heel slecht in de backhand. Die beste man heeft een jaar getraind op die backhand van die mevrouw. Uh, uh, nou, die belandt op de bank. Maar die, die, die, die presteerde steeds slechter. Toen heeft hij op een gegeven moment gezegd... oké, we gaan niet meer op jouw slechte punt trainen... maar we gaan je op je goede punt trainen. Waar ben je goed? In? Je bent goed in je voorhand. Nou, Ze kwam weer in team. Ze mocht mee naar de Olympische Spelen. Uiteindelijk uh, mocht ze zelfs in de finale staan. In de finale maakt deze hockeyspeelster winnende doelpunt. Met, met de backhand. En dat is een mooi verhaal waarvan je dus mensen niet op hun problemen, op hun uh, falen aanspreekt, maar op hun kracht en op hun talent. Is het overheid 2.0? Ja, ik denk wel dat nou, ik uh, 2.0 is ook heel erg in, maar uh, we zullen uh, moeten nadenken uh, over een andere manier van uh, overheid zijn kleiner, minder regels, minder bureaucratie. Vanuit de mensen denken in plaats vanuit de regels en de systemen. En, en dus mensen de mogelijkheid bieden om zelf met de oplossing te komen en, en terug terughoudend te zijn in het bedenken voor mensen van de oplossing. Ja, nou dat vergt ook iets van ons. Uh, Kijk wel zeggen. Ja. Wij zitten natuurlijk ook wel zo denken van u heeft een probleem, nou kunnen we meedenken om het op te lossen, maar je moet dus veel meer van hoe. U bent ergens goed in, u wil initiatief nemen, hoe kunnen we daar wat uh, bij helpen? En dan moet, is het vooral ook, dat uh, merk ik zelf ook, uh, dat moet ik ook af en toe leren... op je handen zitten en vooral zeggen, ik zeg ook vaak tegen mensen... blijf vooral ver van de gemeente, zorg dat je niks met ons te maken krijgt. Dat is de grootste kans op, uh, op succes. De Partij van Arbeid is zoals de partij van het... Pemper, van het uh hospitaliseren juist? Ja, die tijd hebben we al een tijd achter ons gelaten, meneer Dumos. Zoals u weet, dat, uh, dat pemperen, dat hebben we losgelaten. Ik denk dat we ook veel meer nu op de lijn zitten van... Uh, hoe kunnen wij toe naar een nieuwe overheid... waarin we aan de ene kant mensen in hun kracht benutten... en aan de andere kant wel zorgen voor een vangnet... voor diegenen die het even niet zelf kunnen. En uh, dat hoort daar natuurlijk wel bij, wat mij betreft. En aan ja, de uh, andere maar... kant denk ik ook wel... dat we uh, de tijd van Pempen en het softe beleid... ook wel uh, achter ons hebben gelaten door veel strakker te zijn. Maar, oké, okay, mijn beleving van, van de Partij van de Arbeid... op dit moment is een, is een partij, een verscheurde partij... maar ook een partij waar dit aspect met name... Uh, tot in de teennagels wordt bevochten. Je hebt een groepering, bijvoorbeeld het gezicht van de Partij van de Arbeid... die volgens mij helemaal niet aan deze kant staat, Job Cohen is in mijn beleving niet iemand die vindt dat je, dat je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid moet neerleggen bij die groepen of die individuen die het aankunnen. Ja, maar dat is ook een beeld wat rondom uh, toch sinds uh, een kort tijd geleden nog de beste burgemeester van de wereld was. Uh, die uh, nu wordt weggezet als een softe man, terwijl die natuurlijk in, uh, in Amsterdam... Dat niet Nee, oké, okay, maar uh, zo wordt het wel vaak neergezet. Terwijl hij denk ik ook juist in Amsterdam heel veel mensen juist ook in hun kracht heeft benut. Mensen ook heeft aangesproken op eigen verantwoordelijkheid om initiatief te nemen in die stad. Aan de andere kant ook als het gaat om veiligheid, ook veel resultaten heeft geboekt. En ik denk ook eh, dat wij de Partij van de Arbeid ook veel strakker zou moeten zijn op de rechtsstaat. En dat is een lijn die we de afgelopen jaren wel hebben ingezet als het gaat om integratie. Als het gaat om misbruik van sociale zekerheid, als het gaat om veiligheid. Ja, wat mij betreft uh, is het law and order en keihard optreden uh, tegen uh, misstanden. En ja, daar mag inderdaad van een tandje bij, dus ik zeg niet dat we er al zijn. Wat mij betreft moet je aan de ene kant keihard optreden, aan de andere kant voor mensen die het nodig hebben. Maar een hoe, verhoud, een... hoe verhoudt nou een, een, een meer law and order beleid zich nou met het... Want uh, uh, dat is nou juist weer die overheid die in, in moet je zeggen, de valkuil stapt van... van het verwachtingspatroon. Iedereen wil maar dat de overheid het veiligheidsprobleem oplost. Um, terwijl ik denk dat, dat iedereen die er verstand heeft zal zeggen dat kan helemaal niet. De veiligheid is iets wat dat kan een overheid wel in groot kleine reguleren. Maar het heeft ook heel erg te maken met de maatschappij. Ja, het verhoudt zich juist heel erg met elkaar. Als je zorgt voor een veilige omgeving in de wijk, als je zorgt voor uh, een veilig gevoel voor mensen. Dan kunnen mensen ook zelf initiatief nemen. Dan kunnen ze ook weer hun talenten benutten. Dan kruipen ze niet in een schulp. Dus het hoort zo bij elkaar. Hetzelfde geldt over voor sociale zekerheid. Als je misbruik keihard aanpakt dan kan je ook zorgen dat voor die mensen die het echt nodig hebben... dat je daar ook goede voorzieningen voor overeind houdt. Dus ik denk juist dat het niet zonder elkaar kan. Uh, je, je moet hard optreden, wil je een veilige omgeving kunnen creëren... waarin mensen gedijen. Wat toch even, toch even die rol van de overheid nog even iets, iets preciezer ja. met jou doornemen. Want Als je kijkt, NSC Handelsblad heeft na de, de gemeenteraadsverkiezingen... nee, na de, na de landelijke verkiezingen hebben ze uh, heel goed geanalyseerd... in welke wijken op welke partij gestemd is. Ja. En in die vogelaarwijken... Uh, waar, waar aantoonbaar veel geld naartoe gegaan is... en waar ook in heel veel gevallen, denk ik... Uh, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg... heel veel geluisterd is naar mensen... wat uh -huh. zij willen... Uh -huh. daar hebben meer mensen dan ooit op de PVV gestemd. Ja. En de PVV is nu juist een partij... die een protestpartij is. Hoe kan dat? Nou ja, er zit natuurlijk wel uh, ook onvrede. Natuurlijk zijn mensen ontevreden met het feit dat hun wijk is verkleurd... dat de werkloosheid groot is, dat er armoede is en onveiligheidsgevoelens. En uh, daar moet je dus keihard aan werken. Maar dat is tak één. Tak twee is ontevredenheid over de overheid, toch? Maar even, ja, maar even terug nog naar dat gevoel van... Uh, natuurlijk is er wantrouwen en zijn mensen soms boos en voelen zich verlaten. Het is zaak voor de politiek om er wat aan te doen. In Tilburg, anderhalf jaar geleden, heeft de Partij van Arbeid... juist in die wijk in Tilburg de verkiezingen gewonnen. Wij zijn in Tilburg de grootste gebleven. Elf zetels, tweede partij... Uh, 2010, uh, Tweede partij met VVD met zeven zetels. Dus by far de grootste partij geworden. Uh, met juist ook dit verhaal... dat we in die wijken aan de slag zijn... dat we naast mensen staan en mensen ook ruimte bieden... om zelf initiatief te nemen. Dus uh, het kan wel. Het kan wel. En uh, dat betekent ook dat je wel een goed verhaal moet hebben. En keihard moet werken. En waarom, wat ik neem aan... dat ook andere lokale Partij van de Arbeider kijken naar wat er in Tilburg gebeurd is. En wat jullie doen. Um, waarom lukt dat elders dan niet, op dat lokale niveau? Nou ja, ik denk ook dat wij uh, te vaak onzichtbaar zijn. Uh, nogmaals, ik vind dat we veel strakker moeten zijn. Uh, veel steviger moeten optreden tegen uh, mensen die onveiligheid creëren. Tegen mensen die misbruik maken van voorzieningen. Daar kan je niet strak genoeg tegen zijn. Hè. Dat moet volgens mij ook met met hand en tand moet je dat uh, aanpakken. En uh, nou, daar hebben we denk ik veel steken laten vallen. En mensen voelen zich dan ook vaak juist in die wijken... in die zwakke wijken waar veel problemen zijn... verlaten door de Partij van Arbeid. Dat zullen we terug moeten winnen. Dus aan de ene kant keihard aanpakken... en aan de andere kant wel, daar waar het nodig is... sociaal beleid voeren. En er is geen partij in Nederland die dat beter kan... dan de Partij van Arbeid. Dus juist die combinatie maken. We gaan het zo meteen even over de Partij van de Arbeid uh, landelijk hebben. Stel ik voor, even, even, dit, even bij jouw stad blijven. Uh, want... Interessant is dat, dat, dat jullie in feite al iets aan het proberen zijn. Ik noem het empowerment. Dat, mm -hmm. dat, je, dat je die verantwoordelijkheid terugplaatst bij die mensen. Um, en dat je zegt als gevolg daarvan hebben wij een goed verkiezingsresultaat. Dus je, je legt die link toch zo? Ja, als ja. gevolg daarvan, omdat wij durven het initiatief terug te leggen bij mensen... hebben wij een goed verkiezingsresultaat. Ja, gevolg. en vervolgens ook, denk ik, uh, laten zien uh, de politiek in gezicht geven. In dit geval mijn persoon of iemand anders... Uh, maar ook laten zien, steeds weer, teruggaan naar de mensen. Hè, en ook het verhaal maar waarom vertellen. Maar lukt dat elders dan niet? Wordt dat niet nagevolgd, dit, dit, of vinden andere bestuurders dit te eng? Nou, het, het, op een aantal plekken lukt het natuurlijk wel. In Amsterdam uh, denk ik dat uh, Lodewijk, als je er ook aardig in slaagt, om dat op een goede manier te doen. Ja, maar het kiesresultaat was dat niet goed? Was hij iets minder dan in Tilburg? Maar uh, ik denk dat het ook wel herkend wordt. Dat hij herkend wordt als een politicus die ervoor staat. Dus er zijn voorbeelden dat het wel kan. En ik vind ook dat de Partij van de Arbeid daar lering uit moet trekken. Uit, lering moet trekken uit verlies en ook lering moet trekken uit plekken waar het dan wel goed is gegaan. Maar ik hoor je nu iets anders zeggen. Ik hoor je nu zeggen dat het over leiderschap gaat. Daar gaat het ook over, ja. Het gaat ook over, vind ik, uh, uh, wat heel erg belangrijk is. Mensen willen graag politici die ervoor staan, die duidelijk zijn... maar die ook naast mensen staan, uh, herkenbaar zijn. En Jan Hamming is een herkenbare, laagdrempelige politicus... Nou, dat ga ik niet van mezelf zeggen, maar bij de verkiezingen is in ieder geval gebleken... dat er voldoende steun was om, uh, en dat die herkenbaarheid inderdaad groot was. En daar hebben we ook, denk ik, gebruik van gemaakt. Maar je investeert ook echt in die contact, hè? Je bent drie dagen langs bij mensen langs geweest. Maar het gaat mij niet om de herkenbaarheid, maar het gaat mij erom... en ik vind dat elke politicus zo moet opereren. Uh, je bent bestuurder, je bent volksvertegenwoordiger. En dat betekent dat je elke dag de dure plicht hebt om terug te gaan... naar wat mensen raakt, wat mensen beweegt, waarom je beleid maakt voor mensen... En uh, ja, wat ik dan belangrijk vind is ook elke dag teruggaan naar de mensen waar je het voor doet. En ook te horen wat zij belangrijk vinden. En, moet, ja, dat moet de goede mijn... bestuurder ook niet af en toe een beetje autistisch zijn? En denken zoveel mensen, zoveel meningen, er moeten knopen doorgehakt worden en uh, daar ben ik voor. Ja, dat is dus kijk, je moet dan vervolgens terug naar het huis en daar beslissingen nemen. En daar hou je nooit iedereen te vriend. Dus uh, je kan alleen maar keuzes maken door ook mensen teleur te stellen. En dat hoort erbij. En uh, zeker in deze tijden van bezuinigingen. Ik heb uh, de afgelopen paar maanden ook 460 mensen moeten vertellen. Dat heb ik ook zelf gedaan. Dat ik het belangrijk vind om zoveel mogelijk zelf te spreken. Dat ze ontslagen worden. dat hun ideebaan ophoudt te staan, Dat wij dat als gemeente niet meer kunnen betalen. Dat zijn de vroegere melkuitbanen. Ja. En nou ja, dan moet je, ik weet niet of het autistisch moet zijn. Maar dat is uh, een pittige taak. En uh, dat is niet altijd makkelijk. Maar je bent die mensen één voor één langs gegaan? Serieus? Nou, niet één voor één. Maar in groepen heb ik de meeste mensen daarvan ook aangesproken... en verteld waarom dit besluit door ons is genomen. Waarom doe je dat? Omdat ik ook... Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk. Ik ben aanspreekbaar in de gemeenteraad... maar niet alleen op huis vind ik, maar ook in de stad. En als ik zo'n besluit neem, dan vind ik ook... hoe pijnlijk dat ook is, vind ik niet dat ik ervoor moet weglopen. En nou, ik vind het ook... heel mooi, maar je bent ook niet rechts... je zegt, ik ben er verantwoordelijk voor... maar dat is net zo waar als onwaar. Want het is een gevolg van landelijk beleid... Ja, maar dat kan je dan ook uitleggen. Je kan zeggen dat je er zelf een besluit, een positie in hebt genomen. En dat je voor een deel ook bent gedwongen door de bezuinigingen vanuit Den Haag. Maar dan nog is het wel een besluit en een keuze die wij in Tilburg ook hebben gemaakt. Want we ja. hadden, in dit geval zijn wij gekort met 18 miljoen euro. We hielden nog 10 miljoen over. Maar van die 10 miljoen hadden we ook nog kunnen zeggen we houden die ideebaan in stand. Daar hebben we niet voor gekozen. En dat is dan onze keuze. En die kan ik uitleggen. Dat heb ik ook gedaan. De volgende ramp, die op dat, althans ramp, maar het volgende grote, grote gebeurtenis zijn de sociale werkplaatsen. Nou ja, wat je ziet, en dat is wel een algemeen beeld, uh, dat uh, vanuit het Rijk er een stapeling van bezuinigingen is die bij een bepaalde groepen uh, terechtkomen. En dat geldt zeker voor mensen, chronisch zieken... Uh, ik zeg altijd hardwerkende Nederlanders met een minimuminkomen. Uh, uh, dat is een tweede groep. En, uh, die eten Henk en Ingrid toch? Die kunnen Henk en Ingrid eten, maar ze kunnen ook uh, Ahmed en. Uh, Aisha heten. Het uh, maakt niet zoveel uit. Het gaat om dat mensen zijn die gewoon hard werken. Maar die net boven minimum werken en daardoor in de armoede terechtkomen. En verder zie je dat veel ouders met kinderen boven de 18. Maar ook thuiswonende kinderen uh, onder de 18. Enorme problemen krijgen. Doordat er een stapeling van bezuinigingen plaatsvindt. Bijvoorbeeld in de SW sector. Uh, de sociale werkplaats. De sociale werkplaatsen Waar uh, in Tilburg zo'n uh, zo 2000 mensen werken. Uh, wat enorm onder druk staat door de bezuinigingen. Is dat veel trouwens? 2000 in verhouding? dat ja, is een van de grootste bedrijven van onze stad. En dat is in veel steden zo. Uh, ja, dat is een behoorlijke groep mensen. En, uh, ben ik dan heel cynisch als ik zeg dat dat op zich ook weer een soort van scheef groei is? Dat is zo. Uh, wat je uh, ziet is, uh, dat is natuurlijk uit ontstaan, uit uh, het falen van de markt. Uh, en het falen ook uh, van uh, het feit dat wij werkgevers in dit land kennelijk hebben vrijgesteld van ook het aannemen van mensen... die iets minder dan 100% functioneren. Maar is... Oké, laten we even die redenering oppakken. Kun je dat ook niet omdraaien? Want je ziet ook dat, dat er allerlei regelingen bedacht zijn... zoals de Wajong-regeling ja. voor jongeren die gehandicapt zijn... dat met de beste intenties iets bedacht wordt... maar wat in feite zo, zo, zo, zo uh, contraproductief werkt als ja. ik weet niet wat. Ja. Nee, maar dat is dus eigenlijk wel... Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de wet die door dit kabinet nu wordt uitgewerkt, en al door het vorige kabinet is voorbereid, de wet werken naar vermogen. Het is een briljante wet in zijn eenvoud. Want dan gaat het gewoon weer over hoe kunnen wij werkgevers uh, weer uh, in staat stellen om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, of het nou wa zijn, of VSW'ers, of mensen uit de bijstand, weer in dienst te nemen. Maak het mogelijk. Maak dat mogelijk. Het is geweldig, want het is gewoon eigenlijk de kern van het verhaal. Hoe kunnen werkgevers weer verbinding krijgen met werkzoekenden. Goh, een fan van het kabinet van de Partij van de Arbeid. Ja, nee, maar dit is geweldig. En ik vind dat is niet alleen van... Dat is ook iets van de Partij van de Arbeid. Daar zou wij geweldig enthousiast over moeten zijn. Uh, en daar ben ik ook, omdat ik denk dat... Uh... Maar zijn je Haagse collega's dat ook? Nou, ik denk dat ze wel enthousiast zijn over die gedachten. Uh, wat ze vervolgens de uitwerking... En daar ben ik zelf ook wel uh, kritisch op. De uitwerking betekent ook wel dat je als gemeente... dan in staat moet worden gesteld... om die verbinding tussen werkgever en werkzoekende te maken. En daar heb je wat geld voor nodig. En middelen voor nodig. En moeten we niet leiden tot nieuwe bureaucratie. En waar het nu in te lijkt te verzanden of dreigt te verzanden... is dat er A, geen geld meekomt om dat ook goed te organiseren. Twee, is dat er weer allerlei regels worden gemaakt om, eh, om eh, dit te organiseren. En dan kan het een eindeloze wetgeving worden die totaal mislukt. Ja. En daar ben ik wel bezorgd over. Maar ja, onderdeel het feit dus dat, dat de sociale werkplaatsen in feite eh, verdwijnen... Kleiner worden, dus een derde blijft over straks. En twee derde van die mensen die nu in de SW, in de sociale werkvriendin werken... zouden straks weer gewoon bij werkgevers moeten werken. Dat is natuurlijk geweldig. Mensen niet apart zetten, niet mensen niet apart behandelen... en apart in de fabrieken neerzetten, maar gewoon meelaten doen... volwaardig in de samenleving, ja. super. Ja, en die een derde die overblijft, dat zijn dan echt de, de mensen waar, waar werkelijk geen oplossing voor te bedenken? Ja, dat zijn de zwaardere uh, mensen met zulke, zulke beperkingen dat ze niet in een normale arbeidsomgeving kunnen functioneren. Die kunnen wel in zo'n sociale werkvoorziening blijven. Nou, Op zich is dat ook logisch en goed. Was het niet zo bedoeld, hoor, ooit? Ik denk dat die zo uiteindelijk vroeger bedoeld was. Wat je wel ziet is dat ah, werkgevers zich uh, niet meer verantwoordelijk voelden voor de arbeidsmarkt. En ook gingen zoeken naar makkelijker alternatieven. Kijk Oost-Europa op dit moment. In Tilburg werken duizenden Oost-Europeanen. Terwijl we in Tilburg ook duizenden mensen in de bak hebben zitten van sociale zaken. Nou, dat is dus wel een totale Het wel mismatch. Hoeveel absoluut aantal, globaal, zijn er? We hebben 4.500 mensen nog in de, de bakken van sociale zaken. Daarnaast hebben we dus een aantal 2000 uh, mensen in de sociale werkvoorziening. Een aantal, dag drie, 4000 uh, mensen, waarjongens, jongeren, die uh, in uitkering zitten met een... Arbeidshandicap. Ja. Dus het is nog een behoorlijke groep waar, uh, ja, waar echt wat mee zou moeten gebeuren. Maar die groep werklozen, dat zijn mensen die niet meer aan de slag kunnen of niet meer willen. Waar, waar, waar zit hem de hiccup daar? Nou, die kunnen het wel, uh, maar met beperkingen en niet voor de volle 100%. En die wet die nou aankomt, om maar heel kort te zeggen, die voorziet erin dat mensen voor 60% dan door de werkgever worden betaald, hè, dus voor 60% volwaardig kunnen functioneren. En dat de overheid dan voor 40% bijpast. Dus met een aanvullende uitkering. Nou, voor die werkgever is het dan interessant om zo iemand aan te nemen. En voor ons is het interessant dat we iemand uit de uitkering krijgen voor een groot deel. En voor die persoon zelf is het geweldig. Want die doet gewoon weer voluit mee. En telt mee in een bedrijf. Wethouder Jan Hamming is mijn gast in Kazeluna dit uur. We gaan zo meteen het hebben over de Partij van de Arbeid stel ik voor. Um, eh, en we gaan... Ook muziek draaien, maar voor we het gaan doen wil ik je even een fragmentje laten horen. Want vandaag was Tilburg in het internationaal, althans iemand die in Tilburg woont. Waar gaat het over? Het gaat over de, het aantal schoolverlaters en werklozen onder Marokkaanse en Antilliaanse uh, uh, Nederlanders. De bedoeling is in een, project, of nee, in een aantal projecten moet ik zeggen, om dat aantal schoolverlaters uh, omlaag te krijgen. En volgens het internationaal was dat niet gelukt. Even een klein stukje uit het internationaal. Ik hoop dat jij dat kan horen. Uh, het wonen bevalt hier op zich best wel goed. Ik ben hier naar komen ik had een moeilijke periode toen. De begeleiding is hier oké, okay. uh, ik heb uh, mij er uiteindelijk weer te vinden. Ja, ik stroom over een paar dagen positief uit, dus dat is toch wel... Uh, ik bedoel, ik heb ook tegenslagen gehad, maar ik bedoel, ik ga uh, over zes dagen... ...ga ik op mezelf wonen, dus... Uh. Ja, deze jongen, jij kan het niet horen. We zitten buiten in de hal van, uh, van het NCV gebouw Een volledig verlaten hal trouwens. Um, dus wat ver weg van, van geluidboksen. Maar dit is een jongere die, die zegt: Ik ga uitstromen. Uh, een jongen uit Tilburg. Mm. Waarom lukt het maar niet om die uh, groep omlaag te brengen? Het schoolver, schoolverzuim, uh, schoolverlaten, het schoolverlaten, vroegtijdig schoolverlaten en werkloos zijn, om dat omlaag te brengen? Nou, ik denk dat het schoolverlaten, uh, dat we dat de komende jaren meer in zijn grip krijgen met alle. Uh, de samenwerking die is ontstaan tussen onderwijs en uh, veiligheidshuis in Tilburg. Ik denk dat we daar een geweldige slag kunnen maken. Werkloosheid ben je voor een deel ook afhankelijk van de economie internationaal. Nou, dat is ook afhankelijk van wat er de komende weken in Europa gebeurt. Uh, dus daar heb je ten dele vat op. Uh, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen... Hè, dus in dit geval Antillianen en Marokkanen, dat die er wel uit moet. En overigens hebben in Tilburg geweldige resultaten geboekt... met het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid. Die is in onze regio het sterkst gedaald van heel Nederland. Maar ook bij deze... Twee specifieke groepen? Nee, deze, deze twee specifieke groepen... Uh, dit zijn cijfers van 2009, overigens toen nog niet. Ik verwacht wel dat in die, de afgelopen twee jaar... hebben daar uh, meer resultaten geboekt. Maar dan nog zie je dat dat heel moeizaam gaat. Maar waarom is dat zo weer barstig? Ja, ik denk dat dit... Ah, het is een kwestie van lange adem. Uh, dus je moet volhouden, vasthouden, niet opgeven. Uh, maar mensen ook gelijk behandelen. Dus wat wij ook hebben gezegd... Uh, We hadden vroeger integratiebeleid in Tilburg. Ik ben ook nog wethouder van integratie. Maar we hebben gezegd, dit is de laatste periode dat er een aparte wethouder integratie is. Want de wethouder onderwijs is verantwoordelijk ook voor Marokkaanse tilburgers die uit school vallen. En de wethouder van werk is verantwoordelijk om ook die jongens gewoon aan het werk te helpen. En daar heb je niet een excuus truus voor nodig die wethouder integratie speelt. En wat je dus vaak zag, is als er een probleem was met een Marokkaanse tilburger... dan kwamen ze bij mij terecht in plaats van bij de afdeling onderwijs, de afdeling werk of veiligheid. En, uh, dus het is wel een gezamenlijk probleem. En uh, daar moeten we meer naartoe. Uh, die collectiviteit. Iedereen moet zich daar verantwoordelijk voor voelen. En ongeacht afkomst moeten we werken aan ook de toekomst van deze gasten. Ja, en ook zeer daar aan durven pakken. En ook daar waar ze niet mee willen doen. Hard aanpakken, hard ingrijpen. Ik kan ja. me nog herinneren dat er in mijn tijd in een keer een meneer uh, zijn Jaguar met volle kracht door de voorgever van de sociale dienst. Die zaten toen nog op het Nesplein. Ja. Volle, volle krachten door de voorgever heen gejaagd had... want zijn uitkering was hem afgepakt. Ja, nou dat... Daar waren uh... nog eens stijl, Jan. Ik zou zeggen, auto in uh, beslag nemen. En overigens, in deze tijd zie je gelukkig dat die fraude aanpak uh, veel steviger is. En waar ik ook erg voor ben, is heel de privacy-maffia uh, kaltstellen in dit land. Omdat je wel Pardon? ziet, de privacy-maffia, privacy dat we nog steeds op veel fronten niet in staat zijn om uh, bestanden te koppelen. Waardoor we dit soort gasten, nou tegenwoordig rijden ze gelukkig niet meer met de Jaguar binnen... Maar je ziet nog steeds wel dat er misbruik wordt gemaakt van uitkering. Omdat we niet alle bestanden van belastingdiensten en verschillende instellingen in het land kunnen koppelen. En dat heeft te maken met dat heel veel mensen in dit land zeggen, ja dat is privacy van mensen. Nou, nou, ik volgens vind... mij hebben we privacy in dit land ongeveer afgeschaft, toch? Nou op dit front mag ik, mag ik zeggen dat ik vind dat we daar nog onvoldoende werk van maar hebben. Maar dit gemaakt. specifieke front? Ik bedoel, kijk als jij met, met je auto langs de weg rijdt. En je wordt geflitst. Dan wordt er niet alleen gekeken of jij uh, te hard rijdt. Dat is dan nog alleszins redelijk. Maar ook gekeken of jij uh, belasting betaalt op die auto. Of je nog boetes uit hebt staan. Uh, uh, ze kunnen tegenwoordig ook nog kijken of jij misschien met een zakelijke auto rijdt. En dat je in het weekend rijdt. En dat ja. dat helemaal niet kan. Ja. Uh, hoe gek wil je het hebben? Ja, nou ja goed. Met, als het gaat om de, de, waar ik dan voor ben voor uitkeringsfraude. Uh, zie ik, en daar zijn we gelukkig ook over in gesprek met de staatssecretaris. Dat we daar nog meer uit kunnen halen. En dat we ook dus een aantal regels aan de kant moeten zetten om fraude hard aan te pakken. Want, Specifiek, regels? Nou ja, wat je nu dus ziet is dat op een aantal fronten... De, uh, daar heb je dan een aparte commissie voor... die zegt van ja, vanwege privacy mag je een aantal bestanden niet koppelen. Nou, en als we daar vanaf kunnen... dan kunnen we in ieder geval zorgen dat de mensen die misbruik maken... nog steviger worden aangepakt. Wethouder Jan Hamming van Tilburg is mijn gast. Het gaat over arbeidsmarkt, armoedebeleid en nog een heleboel andere dingen. We gaan even de muziek luisteren, dan gaan we zo weer verder. MUZIEK Yeah, oh. you never had it I know. But I still remember you and what we used to say. So I say this my song. He's handling the choice, and I know that the dear rock is a one offy friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna gonna do? This is my song for you, my friend You can only see that I will never fall forget You really did in the end, but what's your book on the- Hoe was dat met Rega Muffin, de gasten Jan Hamming, wethouder in Tilburg. Als je naar jouw eigen partij kijkt, kijk je er dan met plezier naar? Nou, het is een prachtige partij. Dus, uh, het mooie van onze club is dat, uh, als je naar Tilburg kijkt, maar ook in het land, is dat, dat wij verenigen eigenlijk alle lagen van de bevolking. Of het nou wetenschappers zijn, arbeiders, uh, mensen met een minimum, inkomen, mensen met een hoog inkomen. Mensen van alle komen af. Vertegenwoordigen of vertegenwoordigden? Nee, nog steeds ook vertegenwoordigen. Als ik op een partijbijeenkomst kom in Tilburg, dan lopen al deze mensen die ik net noemde uh, daar ook binnen. En als je een partijbijeenkomst uh, in Amsterdam komt, van de Partij van Arbeid? Ook, daar ben ik afgelopen jaar ook een aantal keren geweest. Uh, en dat vind ik het mooie van onze club. Het is wel wat minder geworden als het gaat om uh, op dit moment, uh, als je kijkt naar de peilingen. En uh, ook voor de animo om op dit moment enthousiast uh, te zijn voor de partij. Maar, ja, maar de Partij van Arbeid was vooral een brede volkspartij. En de Partij van Arbeid is op behoorlijk omvangrijke schaal terug toegekeerd. Juist door de mensen die van oorsprong ja. vertegenwoordigd werden door de, ja, de Partij van Arbeid lager opgeleide. En daar ligt een enorme opdracht om dat terug te winnen. Omdat je ziet dat heel veel mensen het er ook vinden dat het toe doet. Dat de Partij van Arbeid het toe deed of toe doet. En mensen, ik word er enorm veel op aangesproken. Dat betekent ook dat mensen wat met de club hebben, ook al stemmen ze nu er niet op, zeggen ze wel van verdorie, dat gaat niet goed met de PvdA. Is de Partij van Arbeid nou een doctorance partij geworden? Nou, dat, uh, uh, soms uh, misschien wel te veel. Uh, en daar zouden we moeten terugwinnen. Zoals ik net al zei, ik denk dat we veel op een aantal fronten mensen ook het gevoel hebben dat wij ze hebben verlaten. Ja, dat, moet, uh, dat moeten we echt, uh, echt flink corrigeren. Dus dat betekent ook wel dat er veel werk aan de winkel is in de partij in Den Haag en Amsterdam maar ook in al die afdelingen, om te zorgen dat we dat terugwinnen. Begint dat met visie? Ja. Dat begint met visie en met een stip op de horizon. Ik heb net al een beetje geschetst. Ik vind dat we veel strakker moeten zijn op een aantal dingen. Uh, wil je ook sociaal zijn, dan zal je ook veel strakker moeten handhaven... steviger moeten optreden tegen wangedrag. En dat hoort bij elkaar. Wij waren, denk ik, te weinig van veiligheid, te weinig van vrijheid... Uh, en dat hebben we vooral overgelaten aan partijen ter rechterzijde. Terwijl dat vind ik echt in de kern een sociaal-democratisch thema is. Ik heb het niet helemaal geturfd, maar ik denk dat de derde of vierde keer is dat je hamert op die stevigheid. Op het aanpakken en het de misstanden bestrijden en het, het, het niet softe imago van de Partij van de Arbeid. Ja. Maar is dat wel onderscheidend? Ik bedoel, er zijn toch veel partijen aan de rechterkant die dat veel harder roepen en daar veel succesvoller en overtuigender in zijn? Ja, maar uh, wij kunnen als enige dat ook koppelen aan sociaal beleid en een sociaal gezicht. En ik denk dat het bij elkaar hoort. Die rechtse partijen zeggen... aanpakken, uitkeringen afschaffen, sociale zekerheid weg. Wij moeten juist zeggen... we moeten ook hard aanpakken van misstanden... om ook de goede krachten te kunnen steunen. Moet de Partij van de Arbeid zichzelf opnieuw uitvinden? Ik denk het wel voor een groot deel. Ja, ik denk dat wij de oude oplossingen, de oude gedachten... die werken niet meer. We hebben een heel mooi... Lijfliet, de internationale. En daar staat ook de stroof in van sterft gij oude vormen en gedachten. En uh, ja, dat is nu wel erg van toepassing op onze club. Dus we zullen uh, toe moeten naar een nieuwe visie, uh, nieuwe oplossingen. Uh, maar waar zitten maar die ook de zaken waarvan. Waar zit het wij... niet stom? Nou, wat ik denk is aan de ene kant uh, de ouderwetse verheffing en sociale beleid, waar wij denk ik, dat is onze core business, verbinden aan vrijheid. Verantwoordelijkheid, uh, thema's die inmiddels zijn gekaapt door een aantal rechtse partijen. Zonder daar een oplossing bij te geven. Maar dat, op dat terrein verlies je het dus. Want er zijn, Op dat aspect, veiligheid, uh, normen en waarden, zijn andere partijen succesvoller en overtuigender. Nog. Ja, maar, maar oké, okay, en uh, juist... nou, dat andere aspect wat, roept, wat je noemt, is verheffing. Maar dat is toch ook oldschool? Ik heb je straks in het eerste deel heb ik jou nieuwe dingen, voor mij nieuwe dingen horen zeggen over. Over een over nieuwe vorm van overheid, een uh, nieuwe vorm van omgaan met burgers. Ja. Waarbij je niet meer zegt: van... Goh, wat vervelend dat u uw been gebroken heeft, maar dan ga je zeggen: Wat kan u nog wel? Ja, maar dat hoort dus bij elkaar. Daarom zeg ik ook vrijheid. Uh... Die, die overheid 2.0, dat is juist het koppelen van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen aan verheffing. Dat is niet de wetse verheffing van u heeft een probleem, wij lossen het op. Maar veel meer, u bent ergens goed in. Hoe kunt u daar zelf aan werken? En hoe heeft, kunnen we daar af en toe een steuntje in de rug geven om uh, ook te zorgen dat u die stappen kunt zetten? Dat is een andere manier van opereren. Dus niet de, de, dat de overheid, is, maar faciliteren nee, wel. Nee, dus het is niet de ouderwetse verheffing wat mij betreft, maar de nieuwe verheffing 2.0, om maar zo te zeggen... waar je uh, juist ook mensen in een kracht zet... eigen verantwoordelijkheid benut... Maar mensen ook vrij maakt. Want wat is vrijheid je waard? De vrijheid van de PVV en de VVD. Als je geen baan hebt, als je in armoede leeft... Uh, uh, dan, uh, dan is vrijheid niks waard. En ik vind dus dat wij veel meer... Maar wat is verheffing waard als, bieden? Als, als je een ontslagbescherming van hier tot Tokio hebt... en de arbeidsmarkt daarmee vinden werkgevers vaak op slot zit... Ja, ook daarvan vind ik dat wij eh, niet vast moeten houden aan die oude vormen en gedachten. Eh, als het gaat om eh, flexibilisering van de arbeid... moeten wij denk, onze ogen eindelijk eens openen voor het feit dat de hele wereld is geflexibiliseerd. En alles flexibel is georganiseerd. En dat wij moeten zorgen dat mensen die eh, in die flexibele arbeid nu kunnen werken met een ander ontslagrecht... Wat niet meer zo dichtgetimmerd is, met flexibele werktijden, dat we daar binnen die flexibele wereld ook nog uh, wat uh, zaken kunnen geborgen krijgen. Maar, daar zijn we voor. Maar we moeten niet maar, vasthouden aan het verdedigen van die oude sociale zekerheid die nee. niet meer bestaat. Maar ik denk dat, je, dat, dat, dat de mensen die hoger opgeleid zijn uh, het heel snel met je eens zullen zijn. Ze zeggen: Prachtig plan. Uh, Oké, okay, ik kan het beste leven met wat minder rechtsbescherming. Uh, Vast dienstverband hoeft voor mij niet per se. Die hoger opgeleide krijg je wel mee. Mm -hmm. Maar juist die traditionele achterban. Uh, van de Partij van de Die wil dat helemaal niet. Die willen gewoon baanzekerheid. Ja, maar dat kan je. Uh, we moeten ook niet de schijnzekerheid bieden. Een schijnzekerheid van dat wij zeggen, we houden vast aan de oude, de oude vormen. En eh, wij doen alsof er niks aan de hand is. Want dat is een zekerheid die niks waard is. Dus ik denk dat je erin komt zeggen, oké, okay, arbeid is geflexibiliseerd. Hoe kunnen we daarbinnen toch de laagste inkomensgroepen, juist mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, toch enige zekerheid bieden? Daar is een overheid voor. Maar dan moet je niet vervallen in te zeggen van dat er niks mag veranderen. En, eh, want als er niks mag veranderen, dan, eh, dan verlies je de oorlog sowieso. Want de werkelijkheid van de arbeidsmarkt, internationaal en nationaal, is echt anders. Dus open je ogen. Maar je weet dat om het minste, eh, om mindere belangrijke dingen... het eh, Malieveld nog wel eens vol wil stomen. Nou ja, mij valt op dat het Malieveld amper meer vol stroomt. Nee, terwijl de meest draconische maatregelen worden genomen. Dus ik zou zeggen, laten we eerst nou eens zorgen... dat we eh, als Partij van de Arbeid zelf weer het heft in handen nemen... Zelf met andere oplossingen komen dan alleen maar het verdedigen van zaken die achterhaald zijn. En eh, dan denk je dat je ook mensen weer warm krijgt en ook misschien het Malieveld vol krijgt. Ik vind dat de Partij van de Arbeid weer in de voorhoede ook van de oppositie moet komen. En kan zitten we wat met zee, Jobco hè? Dat kan ook met Job Cohen. Dit, is, uh, dit probleem van de Partij van de Arbeid is niet het probleem van Job Cohen. Dit is een probleem wat veel breder ligt. En ik vind, uh, dus ik heb al eerder gezegd... ik doe niet mee aan dat uh, barbertje moet hangen spel. Het gaat er volgens mij om dat de hele Partij van de Arbeid vernieuwt. En zichzelf ja. opnieuw uitvindt. En niet maar je hebt Job straks ook Cohen. gezegd, het gaat over visie. En het gaat dus ook over leiderschap. Dat, zei je, dat ging over jezelf, uh, over, over het regionaal niveau. Maar dat gaat landelijk precies over hetzelfde. Natuurlijk gaat het daar ook over. Uh, en Job Cohen heeft in het verleden... Aangetoond dat hij uh, leiderschap kan tonen. Uh, hij was de beste burgemeester van de wereld. Dan word je niet voor niks, dan ben je een leider. Maar hij zal moeten aantonen de komende tijd dat hij dat ook in Den Haag kan. Als hij dat niet kan, dan denk ik dat hij ook zijn. Ja, maar er zijn ook voorbeelden van coaches van voetbalteams die bij het ene team uh, de Europa Cup winnen en bij een volgende club amper. Uh, uh, amper uh, landelijk een weten te breken. Nee, en ik denk dat Job Cohen zelf ook wijs genoeg is... en ook de partij wijs genoeg is om te zeggen op enig moment... van dit wordt niks meer. En dan moet je denk ik ook je, uh, uh, daar een besluit nemen. Okay. Ik denk op dit moment dat het nog te vroeg is... en dat we ook eerlijk moeten zijn... het probleem is niet opgelost met het opstappen van Job Cohen. Zij Jan Hamming die misschien over een tijdje zelf wel in Den Haag zit. Of niet? Ik zit er bijna elke week om de belangen... voor een groot groep mensen in ons land te verdedigen. Maar dan als bestuurder... Als bestuurder, ja. Ik bedoel wat anders, maakt niet uit. <laughs> Wethouder Jan Hamming van Tilburg, hartelijk dank dat je mijn gast wilde zijn. De krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Do Millennium deel 1 Mannen die vrouwen haten naar Stieg Larsson een hoorspel van de NTR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 en dat ze maar liefst 500 kronen en toen maar een glazen schaal kreeg uitgereikt. Dat dit allemaal door onze PR-afdeling tot in de treuren fotograaf is vastgelegd. Dat de ene groepsfoto nog lolliger is dan de ander en dat wie is dat? Een donkergewatteerd jek. Het jek. Uiterst rechts de 19-jarige Martin Wangen, die in Uppsala studeert. Hij wordt binnen de conceurleiding gezien als kroonprins. Ja. Hebben ze. Ah, kom op, Kalle. Ja, hey, shit, nou ben ik vergeten tegen die archivaris te zeggen dat ik weg ben. Nou ja, fuck it. Mikael Blomqvist, spreek wat in. Negen voicemailberichten. bed, Met Mikael, Zet alsjeblieft je telefoon aan. Ik heb hem.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 Wat hebben Salander en jij gevonden? <krijg> Vertel op. Wat hebben jullie ontdekt? Je hebt het verwoord. Klootzak. <krijg> Harriet. Harriet. Altijd maar weer die Harriet. Wij hebben geprobeerd om met haar... te praten. Gottfried heeft geprobeerd om met haar te leren. Wij dachten...